1 uur. Dit is Radio 1. met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. werklunch zometeen met commercieel directeur Bram Verschoor van het Nederlandse bedrijf Eurotron. Dat afgelopen week, uh, afgelopen weekend was het zelfs een groot contract in Qatar in de wacht sleepte. Nu het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. Goedemiddag. Organisaties pleiten in Den Haag voor één loket voor klachten over de OV chipkaart. Schotse premier ontvouwt plannen voor onafhankelijkheid. En het vrije Syrische leger is er in januari niet bij... op de vredesconferentie in Genève. Vanmiddag nog een enkele bui, met name in het westen. Verder ook af en toe zon, 5 tot 8 graden wordt het. En dan gaat het vanavond even vriezen. Daarna wordt het bewolkt, zachter. En dan volgt er in de nacht en morgen overdag regen. Dan wordt het 6 tot 9 graden. Alleen in Limburg blijft het lang droog en wordt het hooguit 4 graden. Er moet één loket komen voor reizigers met klachten over hun OV-chipkaart... Met die oproep zijn de Consumentenbond, de ANWB en reizigersorganisatie Rover nu in de Tweede Kamer. En hun oproep wordt ondersteund door 33.000 reizigers. Zoveel mensen hebben namelijk een petitie ondertekend waarin gevraagd wordt om dat ene loket voor klachten. Bij de Tweede Kamer staat Babs van der Staak, woordvoerder van de Consumentenbond. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw van der Staak, waarom is één zo'n loket nodig? Nou, je ziet in alle meldingen die wij krijgen, maar ook de ANWB en Rover... dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd. En je ziet dat er heel veel problemen zijn met de OV-chipkaart... Eh, doordat mensen eh, met ver verschillende vervoerders reizen. Daar gaat wel eens wat mis. Mensen die willen hun geld op proberen terug te krijgen... als ze bijvoorbeeld eh, verkeerd ingecheckt hebben of ze vergeten uit te checken. Um, en dan zie je dat mensen die worden echt van het loket naar een site... naar, uh, de, naar TLS, de ja. uitgever van de OV-chipkaart, gestuurd en weer terug. En uit wanhoop geven ze het vaak maar op... En en het is niet zo dat als ze kunnen aantonen, nou ja, ik heb dat station heb ik uh, niet uh, uitgecheckt of uh, ben ik wat vergeten dat dat dan uh, door de bijvoorbeeld de spoorwegen uh, uh, wordt in, in behandeling wordt genomen. Nee, het wordt dan niet onderling geregeld. Je wordt echt van de, van de een naar de ander gestuurd. En ja. De een heeft weer de ene procedure. De andere vervoer heeft weer een andere procedure. De een moet het via de website. De ander moet het telefonisch. En, schiet ja, dat niet het schiet allemaal niet op als ik u zo hoor. Nee, het maakt het nee. heel ingewikkeld. 33.000 mensen hebben nou een petitie ondertekend. Wat gaat ja. u doen in Den Haag? We gaan steun halen bij politici. De, de petitie bieden wij je niet aan aan de, aan de politiek. Maar wij vragen de politie om de petitie te ondersteunen. Mm -hmm. uh, uh, ChristenUnie, uh, SP die, uh, en uh, uh, 50PLUS uh, hebben al aangegeven dat ze de petitie zullen ondersteunen. GroenLinks misschien ook? GroenLinks ook inderdaad. Uh, dat zijn de partijen die hebben gezegd... nou, wij ondersteunen hem. En dan met die ondersteuning en al die al die consumenten die hebben ondertekend... willen we dan de petitie half december aanbieden aan de vervoerders. Ja. Aan de telefoon heb ik ook Anita Hilhorst. Zij is uh, woordvoerder van TLS. Dat is het bedrijf uh, verantwoordelijk voor de OV-chipkaart. Die heeft hem gemaakt. Mevrouw Hilhorst, um, het klinkt heel simpel. Eén loket voor klachten. Het had er eigenlijk al lang moeten zijn, toch? Het is een wens die al langer bekend is, dat reizigers dat gaan, uh, Maar er zijn veel partijen bij de overchipkaart uh, pokken. En uh, vandaar dat het nog niet uh, gelukt is. Dat is wat mevrouw van der Staank ook al heeft uitgelegd. Verschillende vervoersbedrijven die erbij betrokken zijn, dat maakt het ingewikkeld. Dat maakt het wel moeilijk, omdat iedereen zijn eigen belang heeft. Ja. Zoals u zich zult kunnen voorstellen. Je hebt streekvervoerders, stadsvervoerders, je hebt spoor, bus, rem, trein treinen, metro. En wie heeft de regie dus jij... van, uh, van al die bedrijven? Zij hebben zelf de regie over bijvoorbeeld uh, geen ja. uit te checken. Dat gaat over het geld van, uh, van de vervoerders. Dat zijn dus tientallen ja, dat... regisseurs ben... dan, uh, in, uh, als ik het zo begrijp. Wat zegt u? Dat zijn tientallen regisseurs. Dat werkt natuurlijk niet. Nee, precies. Dat nee. klopt. Nou maakt u de OV-chipkaart. Zou het dan niet ja. een logische gedachte zijn dat u de regie voert? Nee, wij faciliteren de OV-bedrijven bij het uh, invoeren van de OV-chipkaart. En nu dus het reizen met de OV-chipkaart. Ja. Maar iedere vervoerder is zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de abonnementen, de dienstregeling en, en nou ja, dat soort activiteiten. Ja, u zegt niet van nou dan gaan wij eens proberen om dat ene loket in het leven te roepen. Nou wij vinden het een goed initiatief gezamenlijk te doen, maar dan moeten we wel allemaal gezamenlijk hetzelfde winnen. Ja. Nou ja, wie weet hoe het uitpakt. Uh, volgende maand dan wordt die petitie aangeboden en uh, misschien komt het er nog van. Ik, uh, ik, ik dank u ja, wel, ja, dames, ja. mevrouw Hilhorst en uh, mevrouw Van der Staak. Goedemiddag. Graag gedaan. Dag. Dag. Dag. Het Vrije Syrische leger doet niet mee aan de vredesgesprekken in Genève... in januari, de 22e januari. Ook hebben de opstandelingen aangekondigd dat ze doorgaan met de strijd. Over de top is maandenlang overlegd... omdat grote landen het niet eens konden worden over wie er mee zou doen... Afspraak voor de top is gemaakt zonder dat duidelijk is wie er nu aanschuiven. VN-gezant Brahimi zei dat daar nog gesprekken over worden gevoerd. De Syrische oppositie is erg verdeeld... waardoor het onduidelijk is of er één afvaardiging... namens de hele oppositie in Genève zal verschijnen. Dit is het NOS Journaal, het door meegens. De Belastingdienst krijgt de parkeergegevens... van de klanten van het bedrijf SMS Parking niet. Dat heeft de rechter in Den Bosch besloten. Mladen Siric van SMS Parking, goedemiddag. Goedemiddag. De rechter heeft u in het gelijk gesteld, hè? Uh, ja, dat klopt. U hoeft geen klantgegevens aan de Belastingdienst door te geven. Wat, wat heeft de rechter daarover gezegd? Uh, nou ja, Zoals wij in ons standpunt uh, al hadden aangegeven... vonden we het uh, buitenproportioneel om uh, van alle klanten de gegevens op te vragen... met betrekking tot 2012 waar ze geparkeerd hebben. Ja. Uh, de rechter is daarin meegegaan. De belastingdienst wilde die gegevens van u hebben, hè? Ja. En, en waarom? Uh, ja... Uh, ...in de dagvaarding stond dat ze het uh, wilden controleren om uh, uh, verschillende soorten belastingen... Uh, ...waaronder ook uh, belastingen uh, voor leaserijders. Ja. En uh, daarvoor hadden ze dus uh, uh, die gegevens nodig om dat te controleren. En u zegt dat is onze brug te ver? Nou ja, als ze uh, van uh, meer dan een miljoen transacties uh, uh, gegevens willen hebben... ...om uh, daaruit een, een fractie uh, aan gegevens uh, te gebruiken dan vind ik dat buitenproportioneel. Ja. U zegt dat is, een, dat is een schending van de privacy van, van al die klanten? Ja, zeker van de mensen die er uh, niets mee van doen hebben... en die gewoon netjes uh, uh, parkeren... en eigenlijk met de, ja, voor de Belastingdienst ook niet interessant zijn. Ja. Rechter heeft u in het gelijk gesteld. U hoeft die gegevens niet uh, door te geven aan de Belastingdienst. Blijft het hierbij of gaat dit nog weer een vervolg krijgen? Ik, uh, ik Heel eerlijk gezegd zou ik het niet weten. Nee. Uh, ik, ik zag ergens al staan dat de Belastingdienst een hoger beroep gaat. Uh, ja... Dan weet ik verder ook niet hoe het verder gaat. Dan nee, mij ook allemaal nieuw. dan zou er nog een vervolg gaan zitten. Wachten we dat af. Ik dank u wel voor de uitleg. Oké. Okay. Omlaat een series van SMS paaien Goedemiddag. Dank u wel. Dag. De PVV is voor het verhogen van de inkomensgrens... voor sociale huurwoningen naar 38.000 euro. Daarmee is er een ruime Kamermeerderheid... voor een voorstel van de Partij van de Arbeid en de ChristenUnie. Nu ligt de inkomensgrens om in aanmerking te komen... voor een sociale huurwoning op 34.000 euro... Partijen vinden dat mensen die iets meer verdienen nu tussen wal en schip vallen... omdat het aanbod huurwoningen in die prijsklasse heel erg beperkt is. Ze willen dat de grens nu wordt opgetrokken naar 38.000 euro... en dat minister Blok in Brussel gaat praten over een mogelijke verdere verhoging naar 43.000 euro. De Schotse premier Alex Salmond heeft een uur geleden de plannen bekendgemaakt... voor een onafhankelijk Schotland. Correspondent Arjen van der Horst over de belangrijkste punten van die plannen.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 Het aantal mensen dat een beroep doet op de ontheffing voor hun zorgverzekeringen... is vorig jaar met 14 gestegen. Wie zo'n ontheffing krijgt, wordt vrijgesteld van de verplichte verzekeringen. Volgens de laatst bekende cijfers doen 12.500 mensen een beroep op de ontheffingsregeling. Bijvoorbeeld uit religieuze overtuiging. De stijging zou onder meer te maken hebben met de discussie... over de inentingen tegen ziektes als mazelen. Als de ontheffing wordt toegekend, mag de bezwaarde zich nergens meer voor verzekeren. Dus ook niet voor brand, eigendommen of andere schade. In plaats van de zorgpremie en verzekeringsbijdrage... wordt dan een bedrag afgedragen aan de belasting... dat net zo hoog is als het percentage van de inkomensafhankelijke verzekering. Die plaatsvervangende belasting wordt opgespaard... bij het College voor Zorgverzekeringen... en uitgekeerd als de gemoedsbezwaarde zorg nodig heeft. Sport Ajax mag vanavond in de Champions League proberen... om voor het eerst in tien jaar weer eens van een Spaanse tegenstander te winnen. Negen duels gingen in die tien jaar verloren...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 het staat nog een aardig teampje, volgens mij. Ajax zal net als in de wedstrijd in Barcelona... proberen het eigen spel te spelen, aanvallen en dominant zijn. Ondanks dat uh, het in Spanje 4-0 werd voor de tegenstander. Nou, het blijft gewoon hetzelfde, in ieder geval. Uh, wij willen gewoon in de arena en ook eigenlijk buiten de arena... altijd uh, domineren. en Dat zullen we hier ook proberen. We hebben, uh, in Camp Nou we hebben we ook hele goede periodes gehad. Vooral de eerste helft. Uh, dus ja, daar moet je aan vasthouden... Je weet ook als je aanvallend speelt dat je ruimtes kan weggeven. Nou, dat hebben we laten zien zeg maar, in de tweede helft. Dat je dat dus niet moet doen. Anderzijds denk ik ook dat we ja, beter in vorm zijn dan in die periode. Ajax beter in vorm en spelend in het eigen stadion. Dus het zou zomaar eens kunnen dat de Amsterdammers gaan domineren. Denkt Barcelona-trainer Gerardo Martino? Ja, we zijn. Ja, zijn natuurlijk ook. Want El Ajax eso, dat. ¿no? juega A elaborar, juega met pelota ras del piso desde su arquero. Niet teme arriesgar para poner la pelota en juego. Y seguramente una de las claves del partido de mañana será que nosotros pressionemos bien. Ja, Marina zegt dat Ajax zomaar eens kan gaan domineren, opbouwend van achteruit. Ze durven de bal het werk te laten doen. Het is belangrijk dat we ze vroeg onder druk zetten. Ik wou zeggen, er is geen woord Spaans bij, maar het was een en al Spaans. Twee teams die er wat van willen maken. Dat kan een mooie wedstrijd opleveren, denkt de boer. Nou ja, het zijn twee teams die, die graag aanvallend willen spelen. Dus uh, ik ga er vanuit dat het feest wordt. Ja, Ajax Barcelona. Vanavond kwart voor negen. En luister volgen hier op Radio 1. Geen verkeersinformatie, dan krijgt u nog de hoofdpunt uit deze uitzending. Organisaties pleiten voor één loket in Den Haag... voor klachten over de OV-chipkaart. Dat loket hoeft niet in Den Haag te komen, maar ze pleiten ervoor in Den Haag. Schotse premier ontvouwt plannen voor onafhankelijkheid. En het vrije Syrische leger is er in januari niet bij... tijdens de vredesconferentie in Genève. Dit was het uitgebreide NOS-journaal van 1 uur. Zometeen het vervolg van lunch met Jurgen van den Berg.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 En CRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag. Allemaal een werklus met commercieel directeur Bram Verschoor. van het Nederlands bedrijf Eurotron. dat afgelopen weekend een groot contract in Qatar in de wacht sleepte. Onze reportageserie in de praktijk, er moeten meer gespecialiseerde gymleraar komen, vindt staatssecretaris Dekker. Die vakdocent heeft geleerd om meer aandacht aan de kinderen afzonderlijk te besteden. Een gewone juf of meester is al blij als de gymles zonder brokken verloopt. Die zullen eerder denken, het loopt. En die zullen ook eerder denken, als ik een bal in de zaal gooi, dan gaat het ook wel. En dan, dan bedien je feitelijk de zwakkere kinderen niet en dan laat je een kans liggen. Dan um, half twee ongeveer beginnen we aan Stand.nl. De stelling dan, Nederlanders zijn lui. Bent u het uh, daarmee eens? of vonden eens, sms dat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert eens of vonden eens, doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Het Nederlandse zonnepanelenbedrijf Eurotron sloot afgelopen weekend een groot contract in Qatar... tijdens de handelsmissie onder leiding van minister Kamp van Economische Zaken. Eurotron gaat in Qatar een productielijn voor een nieuw type zonnepanelen bouwen. Bram Verschoren is commercieel directeur van dat bedrijf. Hij was betrokken bij die deal met Qatar en hij is nu hier. Hartelijk welkom. Dank je. Um, eerst eens even, hoe is het om zaken te doen met Qatar? Eigenlijk niet zo heel erg anders als in Europa of elders in de wereld. Uh, het belangrijkste is dat je probeert om de schoenen van je kwant even aan te trekken. Kijken hoe, kijk hoe die lopen, kijken hoe dat voelt. Maar nee, ik bedoel het maar figuurlijk uh, of letterlijk. Nee, ik bedoel heel figuurlijk. Uh, <laughs> ja. verplaats je in de positie van een kwant en kijk gewoon eens wat hij fijn zou vinden. Er zijn wel verschillen. Als je kijkt naar Europa is men in het algemeen heel direct. Zeker in Noord-Europa. En dan zien we gewoon, eerst doe je zaken... En na het zaken doen, bouw je een stukje relatie op met je klant. Ja, maar u hebt zich dus van tevoren, toen u op missie ging... eerst eens laten bijpraten door Qatar-deskundigen. Hoe moet ik daar nou mee omgaan? Nou, niet zo heel erg hoor. Nee. We zijn gewoon naar Qatar toegegaan. En uh, geprobeerd een klein beetje in te leven hun situatie. Vervolgens zijn ze vriendelijk genoeg, uh, zeker in een uh, gesprek rond de diner, om je gewoon te wijzen op lokale gebruiken en om je daar een beetje bekend mee te maken. Ja. Uh, en ik stel me dan zo voor, uh, ja, we zien die mannen natuurlijk wel eens hè, met van die mooie prachtige witte jurken aan en zo, dat, daar, daar praat u dan mee? Ja, inderdaad. Je komt het land binnen en je wordt al uh, door de douane ontvangen in schitterende witte jurken. En uh, in Kata een beetje hetzelfde, hoewel ik wel moet zeggen dat het uh, verschilt. Soms lopen ze gewoon net zoals wij erbij in, uh, in jeans en een shirt. Maar ook heel vaak, met name bij feestgelegenheden, echt die schitterende mooie jurken. Ja. En, en dan de gesprekken, want dan gaat het echt om zaken doen. Hoe gaat dat dan? Het uh, gaat rustiger dan bij ons. Daar moet je echt bewust zijn dat uh, tijd niet echt een issue is. Er wordt uh, overal ruimschoots tijd voor genomen. Het kan met gemak gebeuren dat je uh, drie kwart dag zit te wachten. Maar als ze dan ook tijd voor je hebben, is de contact heel persoonlijk heel prettig. Uh, zij willen eerst weten met wie ze zaken doen en daarna gaan ze een paar zaken doen. Ja. En, en dat zaken doen op zich, uh, hebt u een goede deal gemaakt? Of, of uh, zijn ja, zij wij er zijn, het uh, best uitgekomen? Hoe, hoe ja, dat... en, maar met de goede deal zijn natuurlijk twee partijen blij. Daar proberen wij een beetje blij mee te zijn en zij een beetje blij. Ik moet zeggen dat we daar denk ik allebei tevreden over kunnen zijn. Ja. En, dan, en dan die handelsmissie, want Kamp ging daar dus met in zijn kielzorg... nou ja, uw, uw bedrijf, maar nog veel meer mensen gingen daarheen... om, die, om te kijken of ze daar zaken kunnen doen. Uh, heeft, dat, heeft, dat, heeft dat een rol gespeeld? Het is natuurlijk wel heel prettig als uh, vanuit de Nederlandse overheid... er wat support komt. Uh, het geeft vaak net het duwtje wat nodig is om een deal rond te maken... of om een stukje samenwerking te intensiveren. Want vaak hoor je dat, dat zo'n missie is dan een soort en Dan is er van tevoren al, is er al heel veel uh, gesproken natuurlijk. Ja, er is van tevoren heel veel contact geweest. Uh, die piketpaaltjes zet je natuurlijk uit. Maar ja, uiteindelijk moet er een klap op gegeven worden. Ja, dus dat en, gebeurt dan uh, tijdens zo'n missie. Dan worden er echt de handtekeningen gezet. Ja. Maar u wist al dat het in de zak was. Wij wisten wel dat hij eraan zat te komen. Het ging niet dat meer op. van die missie af. Uh, gedeeltelijk. Het was toch wel. gewoon heel prettig. Uh, minister Kamp erbij was. Uh, het geeft ook die klanten het gevoel van... Hey, wij zien je echt staan, je bent heel belangrijk. En als Nederland, BV, als ik het zo even mag noemen, besteden daar aandacht aan. Ja. Nou, nou uh, zei ik net even, maar ik, ik, bedoel, ik, ik vertaal dat natuurlijk even makkelijk, zodat we allemaal weten wat het is. Maar ik had het, ik had het over zonnepanelen producent. Uh, wat, wat, wat hebben jullie precies verkocht aan? Ja, wij zijn niet eigen producent van zonnepanelen. We maken de machines waarmee de panelen in elkaar gezet worden. Kijk aan. De zonnepaneel zelf is een totaal nieuwe generatie. Die is ontwikkeld uh, vooral door ECN in petten. In Nederland kunnen we wat dat betreft trots zijn op een stukje technologie... wat we nog steeds binnenboord hebben. Eurotron heeft daar een machine omheen bedacht... om dat nieuwe type zonnepanelen in elkaar te sleutelen. En wat is het verschil met die oude dan bijvoorbeeld? Er zijn heel veel details, maar eigenlijk om het er kort gezegd op neer... er is minder schaduw en er is minder elektrische weerstand... waardoor het paneel zo'n 10% beter presteert... Tegen dezelfde prijs. Efficiënter eigenlijk gemaakt. Ja. Ja. Ja. En jullie maken dan de, de, de productielijn waarmee die panelen gemaakt kunnen worden? Dat klopt. Het is een productielijn uh, een straat eigenlijk van ongeveer 70 meter lang. Daar vinden met uit allerlei processen plaats. Aan het eind van die straat komt elke 40 seconden één zonnepaneel afrollen. Als je dat om zou zetten naar van, Joh, wat kunnen we er nou in de praktijk mee? Uh, als zo'n lijn een jaar lang draait, produceert hij zoveel panelen... dat 40.000 huishoudens daardoor van stroom voorzien kunnen worden. Waarom hebben ze in Qatar eigenlijk zonnepanelen? Ze hebben al heel hartstikke veel olie. Het lijkt me dat ze daar toch vooral hun energie mee opwekken? Of? Ja, aan de ene kant is dat waar. Aan de andere kant is de kostprijs van uh, stroomopgewekte zonnepanelen... op dit moment al zo laag dat het zeker met olie concurreren kan. En uh, ook hun olievoorraden en gasvoorraden zijn eindig. Kijk, daar komt toch die zakenman in Qatar weer om de hoek natuurlijk. Die denkt ook... Ja. Elke, uh, ja, elke uh, euro, bij wijze van spreken, die we kunnen verdienen, die hebben we hebben, um, in de zak gestoken. Um, even bellen met de uh, ambassadeur daar in, uh, in Qatar. En dat is uh, Yvette Eekhout. Goedemiddag, mevrouw Eekhout. Goedemiddag, mevrouw van den Berg. Um, hoe actief is het Nederlandse bedrijfsleven op dit moment in Qatar? Ja, het is, het is erg actief. Het wordt ook steeds uh, actiever. Uh, Qatar is natuurlijk een hele booming uh, economie uh, op dit moment. Met met name heel veel kansen in de, in de infrastructuur. Uh, ja, de, de, uiteraard de, de gasrelatie is heel erg belangrijk en alles wat daaraan vast uh, hangt. Dus uh, ja, er zijn ontzettend veel mogelijkheden. En ik denk, uh, dat zie ik zelf ook, dat het bedrijfsleven daar, uh, daar heel gredig op in uh, springt. Ja. Nou, er zijn natuurlijk andere, uh, met name Europese landen, maar ik denk ook de Amerikanen. En noem ze allemaal maar op. Uh, uh, het het uh, Azië. Die zijn ook niet gek. Uh, dus het zal daar, uh, ze zullen daar overspoeld worden met handelsmissies. Waarom, waarom vinden ze het te leuk om met Nederlanders zaken te doen? Nou, u heeft helemaal gelijk. De concurrentie is hier ontzettend uh, fel en intensief. Want ja, laten we wel wezen. De heel groot gedeelte van de wereld is natuurlijk in de financiële crisis. En, en uh, heeft echt moeite om, uh, om een beetje de, het hoofd boven water te houden. En in Qatar gaat het wat dat betreft heel erg goed. Ze hebben het geluk dat ze, dat ze bovenop een gasveld zitten. Dat uh, het grootste aangesloten gasveld ter wereld is. Maar daar gaan ze wel verstandig mee om. Dus inderdaad over die zonnepanelen gesproken. Um, ze zijn niet van plan om hun gasvoorraden onmiddellijk uh, snel uit te putten. Hoewel ze daar nog zeker 50 jaar mee kunnen. Um, maar, maar zij kijken dus ook van wat kunnen wij nog meer. Hoe kunnen we dat duurzaam doen. En hoe kunnen we daar ook geld aan verdienen. Ja. En, en de Nederlandse bedrijven spelen daar fantastisch op in. Uh, en we hebben natuurlijk ook hele mooie technologie. Op het gebied van uh, efficiëntie is het Nederlands bedrijfsleven natuurlijk uh, een van de koplopers op dit gebied. Maar wat doet u er als Nederlandse ambassade aan... om, om die Nederlandse handelsmissie dan, uh, nou ja, in ieder geval met, met, met Zuid-Katar... Uh, uh, dat, dat die elkaar ontmoeten en, en dat uiteindelijk dat, dit soort deals gemaakt kunnen worden? Nou, voor ons is het ontzettend belangrijk om te constateren... dat de overheid hier dominant is op die bepaalde sectoren met name. Dus de energie, de infrastructuur waar de Nederlandse bedrijven naar op zoek zijn. Uh, daar is de overheid de belangrijkste partner. Uh, in het geval van dit solarproject is het een, uh, een privé uh, investeerder, maar op, op de meeste energieprojecten uh, is het overheid die het aanbesteedt op een bepaalde manier. Dan moet je daar goed binnenkomen. Waar we het net al over hadden, de concurrentie is echt heel erg fel van alle, alle andere landen. Dus wij moeten zorgen dat ze ons vertrouwen. We hebben natuurlijk al een oude energierelatie met, met, met Qatar die, uh, die terugdateert totdat Shell uh, hier kwam. Shell is de grootste investeerder in Qatar. Die hebben een ongelooflijk interessante ja, cutting-edge uh, project hier neergezet. Een hele grote investering voor Shell, 20 miljard. Grootste investering in Qatar, ever. En ook voor Shell, een hele grote. Een van hun grootste investeringen, nou. ooit gedaan. Dus ze kennen dus ja. Nederland goed. Is het ja. ook nog een kwestie van, vooral niet over de vervelende dingen praten? Want uh, wat we nu natuurlijk veel in nieuws hebben, zijn de slechte arbeidsomstandigheden in Qatar. Dat heeft dan te maken met de bouw van die stadions voor het WK 2022. Komt dat tijdens zo'n missie nog aan, aan bod? Of praat u daar vooral niet over? Jazeker, daar komt aan bod hoor. Ik denk dat wat, wat wij hebben gezien is dat de, de Qatari zijn, uh, zijn daar heel open over zijn. We hebben samen met minister Kamp gesprekken gevoerd, met de minister van Energie uitvoerig over gehad. Met de minister van Economie ook. Uh, dat wordt ook helemaal niet ontkend dat er misstanden zijn uh, en dat er opgetreden moet worden. Het is wel een behoorlijke uitdaging voor ze, want minimaal 80% van de tijdelijke arbeid komt hier uit andere landen. Dus stel je voor dat in Nederland 80% van de bevolking... de tijdelijke werknemers uit Polen, Roemenië, Bulgarije, Turkije zouden komen... Ja, dan moet je wel je arbeidsinspectie bijna vertienvoudigen. wil je dat allemaal in de klauwen houden. Ze zijn er heel serieus mee aan de slag. Er moet nog echt veel gebeuren, dat weet iedereen ook. Uh, maar het is geen struisvogelpolitiek, nee. geen geval. Oké, okay, dank dat u even van de telefoon kwam vanuit uh, Qatar, de ambassadeur daar, uh, Yvette van Eekhout. Dank u wel. Terug naar uh, Bram Verschoor, commercieel directeur van Eurotron. Was dat voor jullie eigenlijk nog iets, uh, een afweging, of je, of je wel of niet uh, met uh, Qatari in zee zou gaan? Nou, vooraf is het ook heel belangrijk om te weten dat wij als eh, MKB en Nederlands ons eentje de arbeidsomstandigheden in Qatar zullen kunnen veranderen. Behalve dat moet ik wel zeggen dat eh, wij ook de wereld reist eh, buiten westerse landen, zie je toch wat andere arbeidsomstandigheden. Wat wij voor onszelf belangrijk vonden was om vooral goed te beseffen, de productieomstandigheden rondom de equipment die wij leveren zijn gewoon goed. Die zijn geënt op westerse, Nederlandse eh, standaarden. In ja, de stadions hoor je dat er elke dag uh, iemand, iemand overlijdt, uh, dat, ja. dat, wil je, dat Daar wil je niet bij betrokken zijn, lijkt me als Nederlands nee, bedrijf. Nee, ik heb het gelukkig ook al nooit gehad. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat het, een, het samenbouwen van zonnepanelen iets anders is dan de bouw van stadions. We praten gewoon over een fabriek waar zonnepanelen gemaakt worden, ja. waar de techniek vrij recht toe recht aan ja. is. Ja. Maar ik neem aan dat je hoopt dat de arbeidsomstandigheden daar gewoon netjes zullen zijn. Gewoon normale werkdagen. Want van die bouwvakkers hoor je soms 16 uh, uur, 20 uur. Ja, ik kan het natuurlijk niet uh, over heel Qatar beoordelen. Het enige wat ik wel zie, is we met die klant regelmatig in zijn vet meegelopen. En ik denk dat hij in Nederland uh, bekend zou staan als een goede werkgever. Ja. Als ik omstandigheden daar bekijk. Nu, nu gaat het over Qatar, maar uh, u hebt vast al wel uh, nog een lijstje in uw achterzak... waarvan u ook nog wel eens even uh, wil gaan kijken. Of, uh, of... Ja, eigenlijk elk land waar de zon schijnt kunnen we natuurlijk zonnepanelen kwijt. Ja. En ook productielijnen daarvoor. Dus u reist de hele wereld over? We zijn wel een beetje selectief. Met name je natuurlijk in Azië dat er heel veel gebeurt vlak van zonnepanelen. Uh, daar zijn we frequent bezig in landen als China, Taiwan, Zuid-Korea. Maar ook in veel andere landen, Amerika, gebeurt veel op het ogenblik. Uh, dus wat ons betreft zeggen we, van, ja, zolang er uh, mogelijkheden bestaan, als er aanvragen zijn, als de belangstelling is voor productie-equipment, dat proberen wij er uiteraard ook ja, te zijn. En in Qatar zelf? Is er uh, een goede markt? Met name natuurlijk als je de hoeveelheid zonneschijn bekijkt. Er zit ook wel een uitdaging. Want ja, eh, zonnepanelen plaatsen in de woestijn met eh, zandstormen... is iets anders dan zonnepanelen plaatsen in een relatief donker Nederland... met ja. een hoge luchtvochtigheid. Ja, dat is sowieso anders. Maar goede goed, u zei al, er is een nieuwe, nieuwe generatie eigenlijk gaande, En da, vandaar ook die nieuwe productielijn. Ja. Eh, dank dat u hierover kon praten. Bram Verschoor, commercieel directeur dus van Eurotron. Hartelijk dank. Dank je. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Ja, het gaat niet goed met de gymlessen op de basisscholen, vindt staatssecretaris Dekker. Hij wil meer gespecialiseerde gymleraren op school, de zogenaamde vakdocenten. Ondanks dat veel meesters en juffen een boef bevoegdheid hebben om gymles te geven. Wie vakdocent wil worden, die moet daarvoor wel een cursus volgen van drie keer een half jaar. Maarten Bleumers bezocht gisteravond een les waarin leerkrachten die nu al les geven... worden bijgeschoold tot vakdocent bewegingsonderwijs. Of te doorheen lopen, zag je inderdaad. Sorry, maar dit... Hier wordt in een kruisvorm een... touwtjes gesprongen. Dat kan toch helemaal niet? Heb ik bij de volleybal gedaan? Jawel. Wil je, wil je docent worden, en dan sta je hier te springen. Ja, maar dat hoort er ook bij. Een touwtjespringen is sowieso een hele goede oefening. Dus uh, dat maakt niet uit. Nee. En Josje Schoenmakers, jij geeft de les. Moeten ze nog veel bijleren? Zij moeten gaan inzien van als ik dit ga doen, wordt het moeilijker voor de kinderen. En dat ja. makkelijk. En dat is natuurlijk een van de doelen van ons vak adaptief op maat werken. Ja. Uh, de verschillen onderling zijn ontzettend groot. En als wij, Tussen kinderen? Ja, in niveau. En als wij uh, al die kinderen op maat uh, willen bedienen... dan moeten we daar goed in onderricht zijn. Dat is ook wat we hier onder andere leren. En als je nou op school kijkt naar... er zullen vast wel als juf of meesters ook de gymles even doen. Is dat dan iets wat ze nou ja, minder goed signaleren? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Ja, die zullen eerder denken, het loopt. Het is goed, het loopt. Het is niet echt onmogelijk. Ja, precies, het, er valt niemand dood neer. Het ja. gaat allemaal zijn gangetje. Ja. Oké. Okay. Ja. ja, stop. We gaan het moeilijker maken. Kijk, dan Jans, jij bent directeur van de PABO hier in Nijmegen. Klopt. Um, iemand die van de PABO komt. Heeft u al lessen gehad? Ja, heeft zeker lessen gehad. Alleen dat is erg gefocust op zeg maar, beweringsonderwijs aan hele kleine kinderen. Aan de kleutergroepen, zeg maar. Maar ze hebben dus niet de bevoegdheid om in de rest van de basisschool... beweringsonderwijs te mogen geven. Nee. Mag ik jullie heel even storen? Want jullie zitten nou toch even rustig bij elkaar. Jullie behoren volgens mij tot de jongsten hier vanavond. Mag ik daaruit concluderen dat jullie ook misschien net van de PABO komen? Ja. ja. Wat vind je daarvan dat ze op de PABO ja, het beweringsonderwijs een beetje links laten liggen? vind ik jammer. En voor de kinderen ook heel belangrijk. En als je ziet wat er uh, op basisscholen aan gym wordt gegeven door de docenten die het wel mogen doen, zeg maar, die zullen nooit een uh, groepjeslessen uitzetten, omdat dat te veel tijd kost en uh, ze eigenlijk dat zelf ook niet echt in de vingers hebben, zeg maar. Wat je hier nou ziet aan turnen, dat zou, heb ik nog nooit op een stage gezien waar ik uh, gym uh, nee. bekeken heb, zeg maar. Dus ik vind het wel belangrijk dat het of in de PAW zelf wordt opgenomen... of, ja, of dan die cursus. Ja. Het moet er niet uh, ja, zo los bij hangen. Nee. Rinda den Beste, voorzitter van de PO-raad. Wij zijn uh, de sectororganisatie voor het hele basisonderwijs... speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Als de staatssecretaris zegt dat er meer vakdocenten moeten meer komen... vindt u ook dat er meer vakdocenten moeten komen? Nou, dat weten we niet... Um, er zijn een heleboel hele kleine scholen in Nederland... en die kunnen een aparte vakleerkracht niet betalen. Want op het moment dat die vakleerkracht voor de groep staat... heeft de groepsleerkracht even niets te doen. Dus wat daar heel goed werkt, is die groepsleerkracht... met die bevoegdheid voor GIM. Uh, daar zijn we dus ook een groot voorstander van, dat ze die hebben. Dus of er nou echt een probleem is in aantallen, dat weten wij niet zozeer. Die kwaliteit die, die kan omhoog. Uh, maar uit... dat kan toch door een vakdocent? of? ook door gewoon de bevoegde. De, de kwaliteit kan ook heel goed worden geboden door een groepsleerkracht met die bevoegdheid gym en dat je ook daarin je blijvend blijft ontwikkelen. Dat is een punt van aandacht. Daar pleiten wij dus ook voor. Kwaliteit van het gymonderwijs. Ja. Voor de kleinere scholen is een vakleerkracht vaak niet te betalen. Als je daar niet voor gekozen hebt, dan moet je je voorstellen dat je nog anderhalf jaar na je diploma ook nog terug moet komen om dus je gymbevoegdheid te halen. En ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat ziet zitten, denk ik. Ja. Ja. We gaan bij jou allemaal een touwtje springen in een kruisvorm? Nou... Zelfs dat is nog leuk, en ook voor volwassenen. Ja, dat waar. zag ik. Ja. Echt waar. Ja. Ik ga lekker weer meedoen. Doe ik. En dan morgen weer een aflevering in onze serie over de gymles dus... die gemaakt wordt door Maarten Bleumens. Zometeen stand.nl, Nederlanders zijn lui. Dat is de stelling. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. Nu het NOS Journaal, hier is Mark Visser. Het vrije Syrische leger doet niet mee aan de vredesbesprekingen in Genève... die op 22 januari worden gehouden. Ook hebben de opstandelingen aangekondigd door te gaan met hun strijd. Over de top is maanden overlegd... omdat grote landen het niet eens konden worden over de deelnemers. De afspraak voor de top is gemaakt zonder dat duidelijk is wie er precies aanschuiven.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 Het aantal mensen dat een beroep doet op ontheffing voor zorgverzekeringen... is vorig jaar met 14 gestegen tot 12.500. Het gaat in veel gevallen om mensen die vanwege hun geloof... geen verzekering willen hebben. Toename komt waarschijnlijk door het debat over inentingen... tegen ziekten als mazelen. En de politie heeft twaalf mannen opgepakt... die zich hebben misdragen rond wedstrijden van Ajax. De verdachten worden openlijke geweldpleging ten laste gelegd. Deel van de hooligans misdroeg zich op 5 november... voor de wedstrijd tegen Celtic. Tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van der Berg. We poetsen minder en uh, we zijn niet meer gaan werken in de tijd die dat oplevert. Nee, we slapen meer, blijkt. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau... die meten iedere vijf jaar hoe we onze tijd besteden... en we blijken twintig minuten per dag minder met het huishouden bezig te zijn. We besteden het steeds vaker uit. Wat je ziet is dat mensen iets meer de neiging hebben om uh, taken uit te besteden. Dus er wordt iets vaker gebruik gemaakt van bijvoorbeeld een huishoudelijke hulp. Um, er, worden ook, er zijn iets meer huishoudens waar bijvoorbeeld een vaatwasser is... wat een behoorlijke uh, tijdbesparing kan opleveren. Ja, misschien zijn we dus wel minder druk dan we altijd denken met elkaar. Ik ga erover praten met uh, Frits Spangenberg. Hij is oprichter van onderzoeksbureau Motifaction. Hartelijk welkom, meneer Spangenberg. U zit hier bij mij in de studio. Uh, drie keuzes aan het begin, kort antwoord ja of nee. Daar komen ze. Vroeger wisten we tenminste wat werken was. Ja. Vooral jongeren zijn ongemotiveerde luilakken. Vreselijk, ja. <laughs> Leven is belangrijker dan werken. Ook waar. Dat leidt natuurlijk tot domme generalisaties, hè, die stellingen. Maar... Ja, precies. Nou, U mag zometeen de nuance aanbrengen... want we gaan doorpraten aan de hand van die stelling... die trouwens wel lekker de, kort door de bocht is. Nederlanders zijn lui... En uh, ik roep iedereen op om daarop te reageren. Het gaat over ons allemaal, namelijk. Nederlanders zijn lui. Bent u het eens of oneens met die stelling? SMS dat naar 7070. /70. Kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U mag naar de website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doet, het dan met het hekje standpunt. Nederlanders zijn lui, meneer Spangenberg. Eens of oneens? Ik zeg ja voor het debat, omdat kijk, je kan natuurlijk vreselijk nuanceren, je moet het ook nuanceren en je doet vreselijk mensen onrecht door ja te zeggen. Maar vergeleken met oudere generaties wordt er gewoon wat minder stof afgenomen en wat minder gezogen en wat minder de ramen gelapt. Dat, dat is waar, we genieten meer, we willen meer ook achter de computer zitten, meer uh, spelen en dan misschien nu in het onderzoek wat meer slapen. Aziaten vinden dat wij heel weinig werken. Die vinden ja. eigenlijk we lange vakanties, veel vrije dagen. Dus het hangt er een beetje vanaf hoe je het bekijkt. Maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk heel veel mensen die keihard werken. Nou ja. dat moet ook maar onder... we in het algemeen vinden werken dus minder belangrijk. Ja, en uh, we praten natuurlijk in gemiddelde. Gemiddelde is altijd heel onbevredigend, want, want niemand is gemiddeld. Maar als je het vergelijkt met inderdaad vroeger, vroegere generaties... de meeste ouderen zullen ook onderschrijven... ja, vroeger moest je veel meer tillen. Vroeger! Hè, vroeger, ja, vroeger. vroeger. En, en vroeger was lang niet alles beter. Maar we wisten veel meer van aanpakken. Nederland is rijk geworden. He, een, een heel welvarend land. He, een van de, toch de, de meest welvarende, rijkste economieën. Door ons harde werken. Ja, maar dan is lui misschien niet het juiste woord. We zijn een beetje exact. verwend geworden. Exact. Lu, lui is eigenlijk heel vervelend, Want soms is het heel goed om even lui te zijn. Ik, veel interessanter is eigenlijk de motivatie. Ben je gemotiveerd of ben je niet gemotiveerd? En dat is voor jongeren ook. Als je gemotiveerd bent, dan ben je niet lui. Dan, ben je, dan vind je het heerlijk om dingen te te maken, te doen, uh -huh. om bezig te zijn. Maar zijn we dan nog wel goed gemotiveerd misschien? Dat verschilt erg. Je kan het land opdelen in de gemotiveerde... en de ongemotiveerde. En pijn... waar, waar loopt die scheidslijn ongeveer? Het heeft jammer genoeg ook heel veel... met opleiding te maken. Naarmate mensen meer opleiding hebben gehad en gedaan... en het gaat niet eens zozeer om het papiertje... maar zich meer hebben verdiept in meer onderwerpen... Dan, dan, dan weten ze meer over dingen. Dan willen ze meer. Dan horen ze meer. Dan, dan kan je een beter gesprek voeren. Je kan zeggen dat ze actiever zijn dan? Ook op, op ja, alle fronten? Op, op, op, grappig genoeg, op alle fronten. En wat nog eh, eigenlijk eh, heel vervelend is... mensen die gemotiveerd zijn... zijn over het algemeen gelukkiger... dan ongemotiveerde mensen. Uh, terwijl, uh, want het natuurlijk zijn. We werken ook allemaal heel hard natuurlijk. En, en klagen daar ook vooral heel veel over. Maar is dat dan wel terecht? Soms wel. Er We zijn natuurlijk uh, nu vergeleken ook weer even met een paar generaties terug. Is het veel ingewikkelder geworden? Mensen wonen nu in het algemeen verder van hun werk af. Um, er zijn natuurlijk veel meer anderhalf of twee verdiengezinnen. Waarbij het, nou, uh, een jong gezin met kinderen moet heel veel ballen omhoog houden. Want de kinderen die moeten ook naar sport en, en, en naar allerlei cursussen en trainingen toe. Het dat is, dat is best ingewikkeld en zwaar. En, en logisch, dat heel van mensen dat uh, heftig vinden. En tegelijkertijd tegelijk, kun je, je afvragen, is dat allemaal werk? Om, om uh, de kinderen naar ja. uh, sport en, en ballet te brengen. En, en, en het is eigenlijk is dat ook een keuze natuurlijk. Nauwelijks een keuze. Je, eigenlijk niet. Je, om, om... Maar je kan toch kiezen of je wel of geen kinderen neemt, bijvoorbeeld? Ja, dat is een keuze. Uh, maar um, het uh, is wel erg uh, hard en principieel om dat niet te doen. Dat, dat, dat, dat kan Ik heb zelf die keuze ook gemaakt. Maar vervolgens moet je natuurlijk werken om een prettig huis en een prettig uh, leven. Hmm. Hè? De, de, de, je moet je van de norge materie voorzien. Een, een, een inkomen. Dus, ja, je, je loopt toch erg mee in een patroon. En ja. om daar uh, kiezen dingen niet te doen. Ja, dan, uh... ja. Maar goed, al die drukte zeg maar, die, die gaat wel ten koste van het huishouden kennelijk. Want de huizen worden er niet schoner op. Nee, en dat heeft natuurlijk te maken met dat we meer genieten. Die oudere generaties weer als vergelijk. Die waren... Vol met plichtsbesef. en gezagsgetrouw. En die vonden ook dat het behoorde. Je moest ook poetsen. En ook al waren die ramen niet zo vies. die moesten toch ook gelapt worden. En dat is nu toch een stuk minder. Nu, ja, nu ook, nou, weet je, uh, we hebben ook wel gezien. dat die oude generatie. vaak werkte en werkte en werkte. En niet genoot. Nee, niet trekken, genoeg. Niet genoeg. En, en, en nu zijn we veel beter in genieten. Nou, laat maar een beetje wat stof liggen. Laat die ramen maar. He, uh, want zo ja. erg is dat toch ook allemaal niet. Maar het bijzondere is. in dit onderzoek is dat. Uh, uh, dat, we, dat we dus meer tijd te besteden hebben, geloof ik twintig minuten per dag... maar die, die besteden we dan niet aan werken en ook niet aan schoonmaken... maar vooral aan luieren. Ja, en als je in onderzoek kijkt naar, naar langere periode, de afgelopen tien, vijftien jaar is het telkens ingekort op het slapen. Dus grappig dat dat nu weer een beetje terugkomt. We maakten ons al zorgen. Van, we, uh, mensen gingen wat meer computeren en wat werd er minder, werd minder geslapen. Uh, dus nu misschien wat meer, dus we zoeken na, na, na, naar, die, uh, naar die balans... Ja, u, u noemde het al even Azië, want het is natuurlijk altijd leuk om dat dan te vergelijken met andere landen. Nou is het bekend dat daar de arbeidsethos uh, nou ja, super is, uh, vergelijkbaar met, met hier het Westen. Maar hoe is dat bijvoorbeeld in Europa dan? Zie je daar nog verschillen? In Europa zie je ook grote verschillen. Uh, ik, ik generaliseer het natuurlijk weer een beetje... maar uh, Duitsers zijn over het algemeen ijveriger en punctueler... en plichtsgetrouwer mm. dan Nederlanders. Gaan we naar het zuiden? Boor, ja. Ja, dat, dat hoef ik bijna niet te vertellen. Boor, in België... Stereotypen je, kloppen nog steeds. Ja, en, en nogmaals, het zijn generalisaties. Het is een beetje uh, dom. Maar in Italië en in Griekenland en in Portugal... Uh, ja, kan je heel prettig leven, heerlijk eten... lekker wijntje erbij, hè, meer genieten en wat minder die ijver is, ja. zoals in de Noord-Europese ja. landen. Maar dat begint dus bij ons ook wat, wat meer te komen... Uh, begrijp ik, dat, dat laatste. Ja, en daarom is het ook wel goed om het erover te hebben... en over na te denken, want in onze concurrentiepositie... kijk, Azië... en vooral China, neemt het over. Dit is nu natuurlijk al het rijkste land. We zijn ook al natuurlijk op tal van punten nummer één... boven de Verenigde Staten. Nou, ik kan je afvragen: vragen van, willen we dat wel? Laten we hier maar gewoon genieten. Maar het is wel iets om met z'n allen over na te denken... welke kant we op willen met... zo'n prachtig land als Nederland, om... Je moet het ook verdienen. Dus de welvaart die we bereikt hebben... in feite door die oudere generaties die zo keihard gewerkt hebben... om dat in stand te houden, ja, moet je het toch blijven aanpakken. Maar u heeft zelf onderzoek gedaan bijvoorbeeld naar de arbeidsmoraal. En dan blijkt dat Nederlanders ook in tijden van crisis... waar we dus nu in zitten, niet harder willen werken per se. Ja, om, zeker. Maar het komt ook omdat heel veel mensen... die crisis niet echt persoonlijk ervaren. Dus we hebben het over de crisis de media natuurlijk voortdurend. We klagen wie wat moet inleveren. Maar als je het letterlijk vraagt aan mensen om je heen... een aantal natuurlijk wel, die hebben een baan verloren... maar dat zijn relatief weinig. zijn um, ja, uh, 700.000 mensen nu, ja, werkloos. Het is, het, is, het is natuurlijk wel heel veel, maar de meesten werken nog wel. En de meesten werken ook harder... He, dus um, er zijn ook meerdere kanten van. En als we in plaats van klagen over de crisis... zouden aanpakken en kijken waar de mogelijkheden lagen... dan zouden we al een heel stuk verder zijn. Uit datzelfde onderzoek dat u zelf hebt gedaan, Motifaction... blijkt dat het motto van werknemers tegenwoordig is... ik pas me niet aan, ze passen zich maar aan mij aan. Dat is natuurlijk... Um, wat je krijgt als je kinderen uh, opvoedt met een moraal van... Uh, jij bent heel bijzonder en jij hè, kan en mag alles. Wat ik, ik ook weer in generalisatie is, ook weer een beetje overdreven. Maar kinderen worden natuurlijk veel vrijer opgevoed. Kom, komen we weer van terug overigens. Nu worden kinderen weer wat strenger uh -huh. opgevoed. Maar degene die nu de arbeidsmarkt uh, betreden... daarvan heel veel zijn vrijer opgevoed. En die zeggen, ja, waarom zou ik maar aan een bedrijf aanpassen? Het bedrijf moet heel blij zijn dat ik <lacht> daar wil werken. Ja, en uh, dat kan uh, wel eens even niet helemaal samen goed lopen misschien. Nee, omdat natuurlijk bedrijven, eigenlijk alle organisaties zijn opgezet vanuit een plichtbesef En een zeker gezagstructuur, er zijn bazen, er is een hiërarchie. Terwijl heel veel jongeren en jonge toetreders meer het idee hebben van ja, eigenlijk vind ik het wel leuk. En ze moeten blij zijn dat ik kom. En dat is een, een andere uh, mentaliteit, dat dus is een mentaliteits. Afstand tussen die jonge toetreders op de arbeidsmarkt... en de, ja, de bazen, die valt en de structuur van... ja, je moet toch even gehoorzamen en opletten en wel doen wat ik zeg. Iemand op onze website die zegt uh, dat we na jaren van stijging... nu misschien wel het maximum aantal werkuren hebben bereikt. Bovendien zijn we ook nog eens een keer wereldkampioen efficiency... zegt uh, deze meneer of mevrouw. De gemiddelde Chinees werkt misschien wel langer, maar doet veel minder. Klopt dat? Ja, dat is waar. In, in, in Azië wordt veel meer tijd besteed... Maar uh, veel minder effectief. En dat heeft ook te maken met gezagstructuur. Omdat je in Azië, is ook wel heel interessant... mag je je baas nooit tegenspreken. Dus of Heel vaak weten mensen op de werkplek heel goed hoe ze het beste kunnen doen. En uh, zeggen ze een baas, nou als ik het zo aanpak... dan gaat het sneller, gaat het, gaat het beter. En in Azië hoor je dat niet te doen. Dus daar, Dat is absoluut waar dat in Azië heel veel tijd verspild wordt... Tegelijkertijd hebben wij hier heel veel vakantie en vrije dagen. En dat, uh, daar komen Aziaten nou. lang niet aan toe. Nou, daarover gesproken, want we hebben even wat, wat socioloog gebeld vanochtend. Arbeidssocioloog Rudy Wielers, die noemt het uh, niet verwend en ook niet lui. Maar hij zegt dat we eindelijk eens een keer verstandig worden. Minder belang hechten aan werk en meer aan een fijn leven. Ja, dat is ook een fantastische opvatting. Maar nog weer even in het licht van de concurrentie met Azië... moeten we daar toch wel over Precies, nadenken. de BV Nederland is daar niet mee geholpen. Kijk, ik denk dat wij moeten focussen op kwaliteit. Kwaliteit van leven. Dus een, een balans tussen genieten en werk. En ook zorgen dat wat wij maken... ook onze ambachtelijkheid, die we heel erg verwaarloosd hebben... de afgelopen decennia, zorgen dat we wat we maken... dat we dat heel goed doen. zodat dus dat deel van de productie die nu geoutsourced is naar... Uh, Azië, uh -huh. dat die weer terugkomt en we mensen hier ook met hun handen weer dingen kunnen laten maken, zodat ze en werken en uh, genoeg geld en tijd hebben om uh, plezier en, en, uh, te ja. hebben en, en te kunnen genieten. Maar ja, om, te da hebben. om dat te kunnen doen, houden wij hier ons hand om en zeggen, ja, maar voor dat geld gaan we dat niet doen. En dan komt het dus automatisch daar in Azië terecht. Ja, dus die ontwikkeling hebben we gezien, maar Azië wordt ook wel duurder. Dus voor een deel uh, komt, een, uh, hmm. komt die productie wel weer terug. Maar goed, daarvoor moeten we natuurlijk wel de mensen hebben... die opgeleid zijn, die voldoende kundig en gemotiveerd zijn. En ook die, die echt die kwaliteit kunnen bieden... om uh, hoogwaardige productie te leveren. Opvallen nog even in dit onderzoek... dat, dat hebben we geschaad onder het kopje emancipatie. Want uh, in tegenstelling tot eerdere jaren... vrouwen uh, zijn uh, niet meer gaan werken. Zijn we uitgeëmancipeerd? We, uh, we worden natuurlijk steeds gelijkwaardiger. Um, en, en natuurlijk op tal van punten, met name in topfuncties, loopt het nog uh, achter. Maar uh, de gelijkwaardigheid in Nederland, zeker vergeleken met andere culturen, is, is heel uh, hoog. En het is ook wel weer zo dat vrouwen een andere opvatting hebben over werk. Dus als je registreert, dat weten we in onderzoek... ...mannen eerder zeggen, van dit is werk. En vrouwen zeggen, ja nee, maar dat doe je toch gewoon. Dit moet de, de, de kinderen naar ballet brengen. Dat, dat, oh, het is toch geen werk. Die mannen ervaren, dat is, dat is werk. De mannen zien dat vaker als een opdracht. <lacht> Die mannen, mannen hebben... Hè, want mannen en vrouwen zijn heel verschillend in, in hun opvatting... ...zien dat vaak wat formeler. En hebben meer het idee alles wat ze in het huishouden doen... ...of aan de kinderen. Om dat ook echt eerder te benoemen. En vinden ook nog dat ze daar toch wat nou ja. meer ge, gehonoreerd voor moeten maar, worden. Maar, want ik zat over dit gegeven zelf ook even na te denken. Want het is nu crisis, dus de kinderopvang... ik noem maar, want dat wordt allemaal duurder. Dus ik kan me zo voorstellen dat in gezin gaan kijken... van nou ja, wie heeft het hoogste inkomen? Dan blijf jij maar werken. Dat is dan vaak toch die man kennelijk. En dus zit die vrouw thuis bij, bij de kinderen. Ja, dat, dat is absoluut. Door die hoge kosten van kinderopvang... zie je dat dat uh, uh, ja, daar goed over wordt nagedacht. van. Voor wie ben ik eigenlijk aan het werk? Werken ja. voor de kinderopvang? Nou, dat, dan... Maar die vrouwen doen dan in, in, die, in die minuten... die ze extra hebben per dag... Want dat, dat geldt dan voor hen ook. Niet meer uh, huishouden of zoiets. Ik, ik denk dat ze dat wel doen. Maar dat in, in die registratie. Dat, dat Vooral die vertekening is dat dat vrouw. Uh, spelenderwijs veel meer. Ik, ik verwacht niet dat uh, de vrouwen. in Nederland nou uh, collectief uh, veel meer koffie drinken. Of, ja. Uh, ja, want, dat, ja, goed. Het zijn allemaal onderzoeksgegevens. Ik haal ja. ze ook maar uh, ja. naar voren. En ik wil verder helemaal niks, uh, niks suggereren of zo. Bovendien, dat moet u doen. Daar zit u hier ja. voor. Uh, vrouwen hebben minder verplichte tijd dan mannen. En dan hebben we het over het aantal uren. dat in uh, totaal aan werk, huishouden. En kinderen wordt besteed. Uh, en dan, uh, dan kan je dus bijna zeggen dat vrouwen misschien wel luier zijn dan mannen. Dat zou je kunnen zeggen, maar ik denk dat het voorkomen onterecht is. Dus meer vrijheid om het, je tijd in te delen is natuurlijk op zich heel prettig. Dus je, je, kan, je hebt daardoor meer mogelijkheden om, om dat anders in te vullen. Maar het is een grote de, uh, fout, denk ik, om dat met luiheid uh, te verwarren. Ja, ja oké. Okay. Goed. Nou ja, goed gerelativeerd. Uh, dan nog even, want, want dat blijkt ook uit dat onderzoek: hè? Uh, hoe we de vrije tijd dan besteden. Daar zien we dat we steeds meer tijd besteden aan televisie kijken en mediagebruik, en minder aan sociale contacten en de sociale contacten die je dan hebt, tenminste dat geven mensen aan, is via de sociale media, dus van achter je computer en uh, ja. op je telefoon. En de smartphone vooral, ja. Ja, ja. ja. ja en dat, dat zien we nou weer bij uh, jongeren enorm toenemen. En op, op zich interessant, maar ook best wel bedreigend, met name voor jongeren, omdat, maar even zeggen, de, de gemiddelde 17-jarige nog nooit in de wereld, in de geschiedenis, zo weinig contact heeft gehad met volwassenen. Dus uh, jongeren zijn vooral bezig met hun peers. Met, met gelijkgestemden, uh, ongeveer dezelfde leeftijd. En dat heeft een consequentie dat hun taalgebruik beperkt. Dat hun historisch inzicht kleiner wordt. En hun, hun perspectief op de samenleving hmm. wordt kleiner... Op omdat ze heel veel met gelijkgestemden doen. Dus niet alleen maar met dat ding op, met gelijkgestemden communiceren... maar ook eens een keer naar oma gaan en gewoon face-to-face -face praten... over hoe was het ook alweer tussen dat 40 is, en dat, 45. Dat is heel erg goed, heel belangrijk voor jongen. Ja. Want iedereen die veel optrekt met gelijkgestemden... gaat zichzelf bevestigen en kijkt onvoldoende over de muren heen... van hoe ja, het leven biedt meer dan alleen je eigen leeftijdgenoten... of je eigen beroepsgenoten of, of, of eigen scholierengroep. Frits Spangenberg is onze gast. Hij is oprichter van onderzoeksbureau Motifax... en deed zelf ook wel onderzoek in deze richting. Uh, wij komen aan de hand van het SCP-rapport uh, op de stelling... Nederlanders zijn lui. Daar is door ruim duizend mensen op gestemd op onze site. We gaan nu naar de bellen. dus ik kom zo meteen graag bij u terug... om de reacties door te nemen. Uh, 37% eens met de stelling, 63% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, hallo. Hallo dan. Uh, ik uh, heb... Met enig vermaak geluisterd, want uh, die man die, wiens uh, naam ik weer kwijt ben, uh, heeft daar de grootst mogelijke onzin zitten uitkramen. Nou, ik, denk dat, ik vond dat wel meevallen hoor. Uh, nou, waar hij niet aan heeft gedacht, dat uh, als ik uh, zeg 80 jaar geleden geboren was, dan was ik nu al lang dood. Uh, het aantal, dat ziet hij volledig over het hoofd, dat het aantal mensen steeds ouder wordt. En om naar mezelf te kijken, eh, ik zie slecht. Dus als er ergens stof ligt, zie ik dat helemaal niet. Nee. Eh, ik heb dus eh, ook voor het schoonmaken van badkamer van en zo, heb ik iemand nodig. Ja. En dan doe ik dus niks. Nee. Uh, ik slaap gelukkig uh, lang. En dat heb ik op mijn leeftijd ook wel nodig. Ja. Uh, dus, maar had, hebt u ook het idee dat ze vroeger harder werkten dan nu? Ach, nee. Niet? Uh, dat idee, als ik naar mezelf kijk, in ieder geval... Ja, ik weet niet hoe hard ze nu werken. Maar uh, ja, ik werkte gewoon en... Uh, eh, als, als advocaat eerst en uh, na de hand als, als rechter. En dan deed je werk en uh, het advocatenwerk werd mij nee, ja. te zwaar. En toen ben ik naar de rechterlijke macht overgestapt. En daar ging het allemaal wel. Ja. Maar daar horen we nu ook van dat ze het hartstikke druk hebben. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met mijn uit Amsterdam. Niet alle Nederlanders zijn waar, maar het heeft wel met motivatie te maken. Je werkt het vaak bij en bij loketten... ...en dat het nog even wat anders gedaan moet worden en zo. Dus dat, uh, dat is toch wel hinderlijk als je daar staat te wachten. Maar de meisjes aan de kassa's die, die zijn niet heel erg gemotiveerd? Nou, dat, dat blijkt dan, want anders zouden ze wel uh, vlugger uh, werken. Ja, ja u, het gaat u niet vlug genoeg. Nee, ik heb zelf uh, bij een uh, grote zaak gewerkt en uh, nou... Ja, dan zag je dat ook wel hoor. Ja. Even, e even eerst het verhaal afmaken. Ja. En dan ja. staat er een rijtje en uh, ja, het ja. lijkt wel het voor jou is, zeggen ze dan. Als, ja. je, dat in, in, als je daar op ingaat en dan zeg ik, het is voor jou ook. Ja, maar ja, aan de andere kant klagen we dan ook weer dat die kassenmeisjes dan zo onbeschoft zijn. Hè? Dan zet je net een verhaal te op te hangen en dan moet je dan weer door naar de volgende. Dus dat vinden we ook weer niet goed. Stam.nl, goeiedag. Ja, goeiedag Makrim. Um, ik vind uh, dat Nederlanders zeker niet lui zijn geworden. Nee? Ik ben, uh, nee, ik ben uh, 26, dus ik vind het heel generaliserend om te zeggen... dat jongeren vooral lui zijn geworden, van die man. Het enige wat ik wel denk, is dat jongeren te, uh, te weinig sporten tegenwoordig. Ja. Dat ze daarin wel wat luiers zijn geworden. Ja. En dat dat wel wat meer mag. Ja. En ik denk juist, ik zit al tien jaar in de schoonmaak, zowat. En ik ben de laatste paar jaar juist harder gaan werken in de schoonmaak. Kijk aan. Oké, okay, dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Sv. Meneer Verborgen. Hallo dan. Hallo. Uh, ik denk dat Nederland wel een stuk luier geworden is, dat het heel wat te maken heeft dat we vanaf een zeer jonge leeftijd alles al ja, voor niks krijgen toegeschoven. Toen dus ik uh, ja, of 12 of 13 was en ik wilde ik wilde wat hebben, werd ik gezegd, dan ga, je maar, dan ga je er maar wat voor doen. Ja. Tegenwoordig krijgt mama de beurs en is het klaar. Vroeger moest je krantenwijkje lopen en zo, uh, ergens anders proberen in de supermarkt wat bij te verdienen. Nu wordt het allemaal te makkelijk gemaakt, zeg je. Ja, ze lopen al 12 jaar geleden met een telefoon van 4,500 euro op zak en gaan gaat er mee om als een, een, een stukje speelgoed. Want ze weten niet meer wat ze ervoor moeten doen. Uh. Heb, heb je zelf kinderen? Of? Ja, ik heb zelf vier kinderen. En, en worden die met harde hand opgevoed? Uh, niet met harde hand, maar... Mij wel degelijk, als jij een laptop wil hebben of je wil iets hebben, dan ga je eens maar werken en sparen. Ja, ja. Dan werk ik daar nou wel wat bij. Ja. Oké, okay, dankjewel. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Dag mevrouw. Dag, met afke. Um, een paar dingen. Ik denk niet, het woord lui vind ik niet zo van toepassing als het woord gemakzuchtig. Ik denk dat dat toch anders is. Ja, daar hebben we ook al een beetje in, te, in het gesprek geconstateerd... dat luien is misschien niet het goede woord. Verwend hebben we ook gezegd, maar u zegt gemakzuchtig. Gemakzuchtig, ja, en het heeft volgens mij ook te maken met... Ach, ook die motivatie van... ach, wat zal ik me nog druk maken? Of pragmatisch denken. Uh, als ik het niet doe, dan doet die ander het wel voor mij of zo. En daarbij komt ook nog een soort van ongelijkheid die ook in de, natuurlijk in de samenleving toeneemt. Van nu ben ik eens aan de beurt, nu mag ik eens genieten en verwend worden. Moet een ander maar voor mij uh, wat werk gaan doen of gaan halen of, of weet ik veel. Ja. Een soort inhaalslag. En um, ja, aan de andere kant wordt ook gezegd... het is heel goed voor de mens om... Uh, wat minder gestrest zijn en wat minder hard te werken en juist wat meer te relaxen en uh, ja, ontspannen. Ja. Dat soort dingen. Ik denk dat het aan twee kanten gewoon uh, ja. wel belangrijk is. En die motivatie is denk ik wel heel belangrijk. Want ja, ik bedoel, als wij in, in het nieuws zien we toch heel vaak mensen die heel rijk zijn. En wat voor functies ook waren, maar heel rijk zijn. En er toch heel erg op een of andere manier goed mee wegkomen. Ja. Wat zal ik me dan nog zappelen om, om ja. mijn bijstandje ja. nog even aan te vullen? Maar toch, meeste van die mensen hebben er ook wel flink hard voor gewerkt, heb ik het idee hoor. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag met Joris. Dag Joris. Dag. Uh, ik had eigenlijk een idee dat uh, we tegenwoordig eigenlijk meer een, een soort dienstmaatschappij zijn geworden... met een, eigenlijk een hele dikke brede middelaag van allerlei mbo-geschoolde mensen. Uh, daar wil ik niet mee zeggen dat die mensen lui zijn. Maar er wordt natuurlijk altijd gerefereerd aan vroeger... En vroeger waren we natuurlijk bezig na de oorlog het land op te bouwen... en moest er gewoon keihard gewerkt worden om huizen te bouwen enzovoorts. Dus ik vraag me altijd af, van ja, gaat die vergelijking niet een beetje scheef? Ja, op dat punt. als je het met vroeger vergelijkt. Maar goed, dit onderzoek wordt om de zoveel jaren gedaan... dus dit, dit refereert dan weer aan, aan zeg maar, gegevens van vijf jaar geleden. Ja, uh, ja nee, goed, je zou kunnen zeggen, dat zit in ieder geval in hetzelfde tijdsgevricht. Uh, maar goed, duidelijk, uh, merk je het bij jezelf dat je luier wordt? Ja, dan er eerder andersom. <laughs> ja, oké. Okay. Nou, dat zullen heel veel mensen zeggen trouwens. Oh, wacht even. Dit is niet goed. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo dan. Hallo. U spreekt met mevrouw Thijssen. Ja, ik heb een heel ander onderwerp. Oh. Wij hebben ons huis verkocht En dan nou wonen wij op een appartement met hele lange galerijen. En dat maakte mijn man altijd schoon. Maar nou heeft hij een nieuwe hartklep. En hij voelt zich niet meer zo lekker. Dus hij doet het niet. Dan woonden allemaal jonge mensen en niemand heeft ooit een galerij school ja. en de trappen. En uh, mijn man is al een keer komen te vallen omdat hij een paar boodschappen moet doen. En ze sjouwen gewoon door de dikke sneeuw heen. En mevrouw Thijssen, als, als u dat dan tegen ze. Ik neem aan dat u dat ook wel eens even tegen, tegen sommige buren zegt. Zo van: joh, kunnen, jullie, kunnen jullie dat niet eens een keer doen? Wat zeggen ze dan? Nou, die zien wij gewoon niet. Ze rennen langs je heen en ze zijn thuis en ze gooien de deur dicht. Oké, okay, nou, dat is niet zwaar, maar... en, en ze laten ons met een dikke sneeuw liggen. Ja. En dan zeg ik, en dan zegt mijn man, ik doe het wel. Dan zeg ik, het gebeurt niet meer, het is afgelopen. Nee. Nou, dan blijven we maar thuis, zodat de sneeuw weg is. En dan komt onze dochter en die doet een paar boodschappen voor ons. Ja, ja, okay. Wij wisten vroeger dan wij een straatje school moesten maken. Ja. Wij komen allebei uit het bedrijfsleven. Wij moeten, als ik thuis kwam van mijn werk, kan ik kind van 14 na de oorlog. dan hebben we gelijk een grote bak aardappelen op het schoot gelemd. En die moest ik schilderen van mijn moeder, anders kon ze niet met de handen in de winkel helpen. Pitjes eruit. Die... Zeg je? De pitjes eruit. Ja. Uit de aardappelen bedoel ik. Je <laughs> moet toch zo eruit wippen? Ik ben al 50 jaar aardappelen. Ja, oké. Okay. Fijn, fijn dat u even belde, dank u wel. Uh, we gaan snel terug naar Frits Spangerberg, oprichter van onderzoeksbureau Motivex. Hij heeft ook onderzoek gedaan naar deze richting. Nog even trouwens, Klaas-Jan Strengers die zegt: Ik ben te lui om te bellen. Dus die uh, twittert eens met de stelling. Dat is ook wel leuk. Wat vond u van de reacties? ja Het geeft een doorkijkje hoe Nederland eruit ziet. He, uh, kijk, het is zo'n veelomvattend onderwerp. Je kan het er nooit helemaal over eens zijn. Want er zijn die mensen die keihard werken, die, die ja. uh, energie tekort komen. Ja, dat viel mij ook op. Mensen luisteren ook slecht. Want u krijgt gelijk allemaal zwarte pieten toegeschoven. Ja. Terwijl u hebt heel vaak de nuance gemaakt van ik, ik generaliseer natuurlijk. En, uh, maar goed, dan ja. toch pikken ja, maar mensen maar goed, dat dan Dat is uit. ook standpunt. Ja. Dus, uh, ja. En ik vind het heel typerend. Mevrouw Thijssen net, he, die galerij. Haar man, die er al wat ouder is en die voor alle buren het galerij schoonmaakt uit een ja een, een solidariteit als een gemeenschapszin als, uit een plichtsbezet. Norberschap noemen ze dat daar ja, ja, dat, dat, ja. Was, dat is natuurlijk heel erg mooi en, dat, en ja, vroeger, ja vroeger, vroeger vroeger, als je het over zo'n onderwerp hebt dan moet je altijd een perspectief aanbrengen het perspectief is of met vroeger, 10, 20 jaar geleden hè, of generaties terug of met uh, andere cultuur in het buitenland en dan kan je vergelijken en kan je de nuances zien of er echt verschillen zijn en het is nou eenmaal, ik kan me het helemaal voorstellen op die galerij bij mevrouw Thijssen, dat die andere jonge mensen met die gezinnen uh, uh, al die ballen in de lucht moeten houden. Denk ik, ja, we hebben een galerij schoonhouden, daar komen we even niet aan toe. Dat heeft een lage prioriteit. Ja. Um, maar hoe kunnen we dat nou doorbreken? Hoe kunnen we dat veranderen? Zijn daar ideeën over? Ja, daar doen we ook heel veel onderzoeken uh, naar. Ja. Door erover te praten en over... Hè, dus, want jammer is dat mevrouw Thijssen, ik ga nu even op haar in, die buren niet echt ziet en spreekt. Hmm. En dat is nou erg jammer. Als ze um, de gelegenheid had om met hen af die wel te spreken. Want um, zij, mevrouw Thijssen kan misschien wel eens wat doen voor hen. Uh, kinderen oppassen. Zij kunnen misschien wat doen om boodschappen te halen voor, um, voor deze mevrouw of, of de galerij schoon te maken. En dat is de sleutel. Praten met elkaar. Ga in overleg en kijk hoe je elkaar uh, de hand toe kan. Ja. U had ook moeite met het woord lui in onze stelling, hè? Nederlanders zijn lui. U hebt gezegd van uh, moet, die andere vrouw zei ook van: het moet misschien gemakzuchtig zijn. Ja, dat, kijk, dat steeds meer Kijk, neemt. Lui is, is ook een soort van taboebegrip. Het is natuurlijk leuk die ene Twitter uit. Zegt Ik ben te lui om te bellen. Dat is natuurlijk een, een grappenmaker. Maar, kijk, lui is op zich, heb je dat ook nodig af en toe om even lui te zijn? En, en het is ook een, een, een, een veroordeling. Als je, je bent luid, nou, dat is wel heel erg slecht. Dan, dan, dan deug je niet. Ja. En, en het is nu zo we besteden onze tijd anders. En we hebben andere prioriteiten. Er zijn natuurlijk veel meer apparaten die werk van ons overnemen. Ja. En we hebben ook alle. We hebben een arbeidstijdenregeling. We hebben arbeidstijdenregeling. Boven, dat we niet meer hoeven te tillen. Je, ja. om, om, om ons te beschermen. Ja. Um. Het, zijn, het zijn altijd leuke onderzoeken. En zeker ook leuk om aan de hand van zo'n onderzoek te praten. Dank dat u hier was. Graag gedaan. Frits Spangenberg van Motifaction. U kunt blijven stemmen op de stelling die blijft staan op www.stand.nl. De verhoudingen nu 38% eens met de stelling. 62% oneens. Bijna 1100 mensen gestemd. Zometeen verder van lui. Thijs en Elswet uh, voor dit is de dag. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV Radio 1 presenteert. En wat heb ik voor u meegenomen? Pekelvlees. Heeft u er trekken? Oh, heerlijk. Beter dan een bloedtransfusie. Een alledaags familiedrama in 20 afleveringen. Tante Ali belde er weer.